4 uur. Amber Brandsen met het NOS Journaal laat de komende jaren fors investeren in de ontwikkeling van nucleaire energie in India. Beide landen hebben dat afgesproken tijdens een ontmoeting van de Indiaanse premier Modi en de Amerikaanse president Obama. Ze spraken van een doorbraak. In 2008 tekenden de twee grootmachten al een overeenkomst over samenwerking op nucleair gebied, maar dat liep op niets uit. De VS heeft nu onder meer een eerdere eis om nucleair materiaal te kunnen volgen laten vallen. Ook zijn er afspraken gemaakt over klimaatverandering. In het noordoosten van Nigeria heeft Boko Haram bij een aanval tientallen militairen gedood. In het gebied wordt al een tijd fel gevochten tussen de moslim-extremisten van Boko Haram en het regeringsleger. De strijdkrachten van Nigeria voeren ook luchtaanvallen uit. In het noordoosten zitten tienduizenden burgers die door Boko Haram verjaagd zijn uit de andere plaatsen. De president van Nederlandse bank Knot heeft voor het eerst openlijk gezegd dat hij tegen de nieuwe miljardeninjectie is van de Europese Centrale Bank. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij zich heeft uitgesproken tegen die nieuwe uitzonderlijke steunmaatregelen. Hij is er niet van overtuigd dat alleen met Europese steun deflatie kan worden voorkomen. In Indonesië is het bergingswerkers opnieuw niet gelukt om de romp van het verongelukte Air Asia toestel uit de Javazee te halen. De bergers proberen de romp van het vliegtuig boven water te krijgen door onder het wrak enorme ballonnen op te blazen. Gisteren liepen de ballonnen te vroeg leeg en vandaag brak een kabel waaraan de ballonnen vast zaten. De klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in een gelijkspel. Feyenoord kreeg veel kansen in de arena, maar benutte er niet één. Het bleef 0-0. Door het gelijkspel staat nummer 2 Ajax nu zes punten achter op koploper PSV. Feyenoord staat derde op 14 punten. Het weer veel wolken, ook af en toe zon en hier en daar een bui. Het is maximaal 6 graden. Morgen vooral bewolkt en periode met regen of motregen bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 de zondagmiddag nou uitermate geschikt voor. Laat je fantasieën maar even de gang gaan. Heerlijk. Heerlijk. Ja, de de Silver van Earth, Winterfire en Fantasy. Welkom terug bij Zoveel op Zondag, het derde en laatste uur... met daarin de volgende onderwerpen. Om kwart over vier hebben we natuurlijk even een pit report, want er is weer nieuws vanuit de autowereld... en ook met name over de Formule 1. Uiteraard hebben we straks voor u ook de uitslagen van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen in de eredivisie... Om vijf hebben we dier van de week en die luistert naar de naam Spike en uh, om kwart vijf het gedicht van het jaar ZFM 25 jaar jong. Dus genoeg reden om ook het laatste uur van Zandvoort op zondag mee te maken op uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek kunnen uh, natuurlijk ook in het de derde en laatste uur waaronder deze van Pitbull. Hier is Fireball. Mr. World infinity, you know the roof on fire.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 This way, I was born a bad. in a brain in my head. And walk this way. I was born in a frame. In my Mama said that every word woman no on my name. Right. I'm the best. That's right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Right. I'm.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 Het is uh, kwart over vier precies. Uh, we hebben tijd voor uh, wat uh, pit Report, hè, om het zo te zeggen. Jan Lammers laat weer van zich horen. Ja, ook... hij is ook op tv. Of ja. wil je dat zeggen? <laughs> vanavond, ja. eh, vanavond. Andere tijd is sport, geloof ja, klopt, ik. Hè? Klopt. klopt. Nee, dit, is een, uh, dit heeft weer te maken met Le Mans. Want autocureur Jan Lammers wil volgend jaar... voor de 23e keer meedoen aan de 24 uur van Le Mans. De inmiddels 58-jarige racer uit Zandvoort... is samen met Jumbo-topman Frits van Eert Bezig een volledig Nederlands team op te zetten. Lammers won de befaamde Franse autorace in 1988... samen met Andy Wallace en Johnny de Dumfries. De Nederlanders dat toen liefst 13 van de 24 uur... achter het stuur van een Jaguar. Lammers heeft als doel Le Mans in totaal 24 te rijden. De voormalige Formule 1-coureur staat nu op 22 deelnames. Samen met Frits van Eert wil ik volgend jaar weer meedoen... zei hij afgelopen vrijdag in het BNR-programma... De, de Nationale Autoshow. Misschien krijg ik voor dit jaar als individuele rijder nog een aanbieding... maar voor 2016 ben ik actief aan het werk. Lammers was in 2011 voor het laatst present op Le Mans. Nieuws van meneer Ecclestone. En Bernie Ecclestone heeft twijfel gezaaid over de grote prijs van Duitsland. De 84-jarige baas van de Formule 1... zei onlangs dat de race op 19 juli opnieuw zou worden gehouden in Hockenheim... in plaats van op de nieuwe Als het contract daarvoor tenminste de benodigde handtekeningen zou krijgen... Afgelopen woensdag vertelde de Brit op Sky Sports... dat er met geen van beide circuits afspraken zijn gemaakt. Op de vraag of er een kans is dat de Duitse Grand Prix dit jaar... extra interessant door de dominantie van Mercedes... en de transfer van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naar Ferrari... helemaal niet doorgaat... Reageerde Ecclestone gekscherend. We hebben er sowieso één, een, een uh, Oostenrijk genaamd. Hij bevestigde in gesprek te zijn met de nieuwe eigenaren van de Nieuwboerring. en De definitieve toewijzing van de Grand Prix lijkt vooral een kwestie van geld. En last but not least. Max Verstappen en zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz jr... onthullen volgende week zaterdag de nieuwe Toro Rosso. De jonge debutanten in de Formule 1 presenteren hun bolide, De STR10 op 31 januari op het circuit van GRS aan het publiek. Een dag later komt Sainz in actie tijdens de eerste testdag op het Spaanse circuit. Verstappen is op 2 februari aan de beurt. De Formule 1 auto van Verstappen en Sainz... staat al klaar in de fabriek van Toro Rosso in Frenza. De STR10 heeft alle verplichte crash-tests van de Internationale Autosportfederatie FIA doorstaan en is klaar voor gebruik. In de aanloop naar het nieuwe seizoen staan drie testsessies... van elk vier dagen op het programma. De eerste in GERES, de tweede en derde in Barcelona. Verstappen en science komen om beurten in actie. De eerste race is op 15 maart in Australië. Zet hem alvast in je agenda, want dat gaat spannend worden. Weer een Nederlander he, die mee gaat doen. Heerlijk, de Formule 1 wordt weer leuker. Zo is het. En we gaan door met lekkere muziek tot aan 5 uur vanmiddag bij Sanford op zondag. Uit de jaren 70 is Wild Cherry en Play That Funky Music. I did it. Het is echt te makkelijk hoor voor uh, Raadje Plaatje. Ja, Elton John en Kiki die hoor je... en dan komt Breaking My Heart. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde. En hier komen de eindstanden. FC, U FC Groningen ontving uh, thuis FC Utrecht... en dat werd een 2-2. En dan NAC Breda tegen Willem II. Daar is de wedstrijd geëindigd in 0-0. En dan kwart voor vijf over een dikke kwartier begint de wedstrijd Go Ahead Eagles thuis tegen ADO Den Haag. Ja, mensen die vanavond uh, Studio Sport willen kijken... en denken van nou, we gaan even Ajax-Feyenoord kijken. Geen idee hoe de wedstrijd is afgelopen. Dat is 0-0 uh, gebleven. <laughs> Een, dan, zo gezegd bloedeloze 0-0. Ja, dan weet je dat ook weer.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 Even broken down pieces to this priceless valley The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go into the fade-out line The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges Don't watch them thin down the dust, Or blow them voluntarily up, of constant trust The clock is ticking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 Hanging on to middag tussen 3 en 5 dan hoor je hem bij CFM. De 40 beste platen in, uh, van Europa in de Eurobreakdown gepresteerd door collega Maurice Mulder. En ook deze staat nog steeds in die hitlijst genoteerd. Die Evener was dat. En de Fade Out Lines. En daarmee is het half vijf geworden. We gaan hem weer doen, uh, Albert Jan Als ja, je er klaar voor bent. Ik het heb het hem. Het dier van de week. En dat is uh, nog steeds uh, onze, onze lieve Spike. Het is een prachtige uh, bokser De foto staat op onze... Uh, app, app, ja, ja Facebook-site, uh, app. app, overal. Je moet die foto eens even bekijken, want het is echt een prachtige foto van deze bokser. Spike zit nu al langere tijd in dit asiel. Een echte langzitter, zoals dat heet. In april al twee jaar heeft het asiel veel hondenvriendinnen. Maar ook met de reuen kan hij minder goed uh, overweg. Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap in zijn kennel van een hondenvriendin van een asielmedewerker. Ze ligt dan op het grote bed en hij in het kleine mandje, de goedzak. Ze eten dan samen en ze blijft soms ook nog logeren. En dat vinden ze beiden heel gezellig. Als Spike je eenmaal kent, kan je vrijwel alles met hem doen. Tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Een huis met kinderen is voor hem niet geschikt. Hij houdt niet zo van de drukte om zich heen. Een huis met een reu in huis kan ook niet. Echter, met een teefje zou het wel goed kunnen gaan. Spike is dan wel een wat oudere jongen, ongeveer 9 jaar oud. Maar hij vindt het heerlijk om lekker te gaan wandelen in de, in, in de duinen en op het strand. U, bent u ook zo'n type? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Spike verwacht u al. En Spike verblijft momenteel in kees Kennemerland, straat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van 11 uur tot uh, smorgens, tot 4 uur middags, op maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op de website www.dierethuiskernbaland.nl. Want ook Spike verdient een thuis. En zoals ze zei, ook op de CFM-app, op de Facebook-site van uh, ZFM. En natuurlijk op de CFM-website www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Onze site is zeker meer dan het bezoeken waard, want er staat heel veel informatie op. Marco Abbasato en Ali B. staan hier. Als er nooit meer morgen zou zijn en de zon en slaat met de maan. Kinderen, zal er nooit meer een morgen zijn? Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breekbaar als lijn. Neem nou de tijd om dit even te horen, want als wij niks doen, dan is mijn leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven, en ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans en bieden ze hulp? Hou je kopje omhoog en krap niet in je schuld. Steek de handen in elkaar, want dan slaan we sterk. Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk wat we doen. Wat gebeurt, een kleine kind van acht jaar Oh met Dimitriën? Dit is niet correct, het hoort te spelen met spelgoed. Of voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoeveel moet zo'n kind nog leiden? Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen. De Samen met Ali B. En wat zou je doen? Blijft gewoon leuk om die uh, plaat te draaien op de radio. Dit is AliB! en Marco Boschato dus. En hier is Pieter Fremden en baby I love your way. Applaus voor Pieter Frantum. You're the baby. I love your way. We gaan zo langzamerhand op naar het gedicht van het jaar. <laughs> CFM 25 jaar radio en tv en internet in Zandsvoort. everybody got to do? What? John? Fox Stevenson. Ach, nou. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bult Herrie zou hij zeggen. Ja, eerlijk <laughs> toch. Een beetje wakker blijven. Zo op de zondagmiddag bij CFM. Het is kwart voor vijf precies. We gaan hem doen. Het gedicht van het jaar. En het gaat over ons jubileumjaar. 25 jaar CFM in Zandvoorts. CFM. 25 jaar jong. Wat ooit 25 jaar geleden begon... Uitgegroeid tot een semi-professioneel radio- en tv-station. Continuïteit, betrokkenheid en kwaliteit zijn de pijlers waarop CFM heidt. Informatie, cultuur en educatie vormen de basis voor onze programma's en staan in alle CFM'ers hun agenda's. Samen vormen de vrijwilligers de Zandvoortse omroep, samen met u, de Zandvoorters. Onze doelgroep. Niet alleen radio en tv... maar ook social media hoort erbij. App, Facebook, Twitter en website. CFM, uw radio en tv omroep. Onafhankelijk en vrij. Nu verder vanuit ons mediapark. Ook de komende jaren is CFM uw mediacentrum. Vier het met ons tijdens dit 25-jarig lustrum. Muziek, tv... Actueel, up-to-date en veel beat. Je weet niet wat je hoort en ziet. 25 jaar CFM en daar besteden we uiteraard ruim aandacht aan. begint allemaal op 5 februari... En dan uh, gaan we gewoon het, uh, het weekend in. hè? Het uh, weekend met onder meer de receptie op, uh, op uh, Talassa of bij Talassa. Bij Talassa en natuurlijk van 2 tot 5. voor op zaterdag live vanaf locatie. Ja. Juist, u raadt het al, bij, bij Talassa. Talassa. Heerlijk, ja, dan moet de zon er schijnen. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. je erbij, hapje erbij. Wordt een uh, geweldig leuke uitzending en een leuke tijd. 25 jaar CFM, wij gaan het vieren. De Dolly Dotjes en tell it all about boys. Ja, er was het even zoeken, maar deze was zeker wel een tegenhanger van deze platen. En die heb ik gevonden. Een plaat uit de jaren 70. Hier is Girls, Girls, Girls. Als tegenpal daarvan, he? zeg maar. Ik snap hem, ik snap hem. Heel goed. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls, girls. girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. I'm a little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 Was, uh, Sailor and girls, girls, girls. Ja, dan gaan we nog even een freakplaat aan. Ja, dit is echt een, uh, een freakplaat. Een beetje begintijd van uh, CFM. Dit ken jij niet. Nee, dit ken nee, ik niet. Als we dit bij een Raadje Plaatje gaan draaien, dan uh, gaat het niks worden. <laughs> Hier is uh, Nucleus en Jam On It. We did it. Daar ja, bestaat uh, CFM 25 jaar. En daarvoor uh, waren we met illegale zendertjes bezig en zo, uh, Albert-Jan. Ik vind het zo dat waren, dat waren heel veel mensen. Die hadden toen uh, ook uh, gewoon op een zolderkamer of slaapkamer, uh, dus gewoon een zender uh, op het op het dak, weet je wel. En dan uh, lekker radio maken, want daar gaat het uh, natuurlijk om. En uh, ja, toen uh, in die tijd bij heel veel radiopiraten... werd deze plaat helemaal gruis gedraaid. Nucleus was dat en Jamonit. zeg je ja, helemaal niks, maar het was wel een hele mooie tijd. Hey, maar wel een ander nummer uit die tijd. Daar lijkt deze heel erg op. Ja, ja was... Rappo Kleppo. Van uh, Joe Banaan. Dat, dat, die, die doen we volgende week. Nee, helemaal goed. Hey, einde van deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Alweer? Alweer, het Ach. zit er weer op. En een doelloze uh, wedstrijd Ajax-Feyenoord. Ik had er veel meer van verwacht. Ja, ik eigenlijk ook. En uh, morgenmiddag de finish van de derde etappe van de Volvo Ocean Race. En uh, Brunel uh, ligt uh, op de voorlaatste plaats. Ze liggen wel dicht bij elkaar. Maar de nummer één zullen ze sowieso niet meer kunnen inhalen. Maar wie weet, in het laatste rak, zoals het zo mooi heet, kunnen ze morgen nog voor een verrassing zorgen. Oké, okay, volgende week uh, zondag Dan zijn we er niet met dit programma. Want? Dan is het antwoord weer. We hebben een vrije dag. We moeten nog ja, een, een vrije dag. Ja, vrije dag. Maar goed. Maar we voren, er al de wat. De avond ervoor heb je het weer zwaar. Oké. Okay. Komt goed. Komt goed. En uh, volgende week zijn we er wel weer met Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondagavond. En graag tot een andere keer. Dag. Tot volgende week. Doei doei. doei. Really doei